dwkmedia Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM Met nu in herhaling van Goedemorgen in Caro Emerald met het nummer QuickSend en welkom in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 7 maart. Wat gaan we doen in het tweede uur? We gaan zo meteen praten met Erik Weijers. Die is al aangeschoven aan tafel over de laatste ontwikkeling op het circuit van Zandvoort. Als tweede onderwerp Nelly Lemmens en die gaat iets vertellen over de reunie van de School En die bestaat alweer 100 jaar. En als derde onderwerp een gesprek met Aad van Koningshoven. En er is een tentoonstelling van hem, Magic Moments, in het Zandvoortmuseum, En dat heeft allemaal te maken met de Formule 1. Erik, van harte welkom. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, nou, prima hoor. Beetje druk geweest de laatste tijd? We hebben een, een lekkere drukke winter gehad. Dus dat uh, was... Uh, ja, we hebben niet stil gezeten. Uh, we begonnen natuurlijk op 4 november met uh, de verbouwingswerkzaamheden. En, uh, ja, die zijn eigenlijk nog steeds aan de gang. Uh, er wordt op dit moment wel uh, geraced op het circuit. Uh, maar het uh, pitsgebouw is nog niet klaar. Er wordt nog gewerkt aan de zones waar de fans moeten verblijven. Waar de tribunes moeten komen. Um... En uh, ja, er zijn er verschillende dingen die we ook nog in de maand april verder af moeten maken. Maar we, we komen er en uh, ja. Ja, ik, ik zag regelmatig op internet zo'n hele mooie dronevlucht uh, verschijnen over de laatste ontwikkelingen. Is dat van jullie afkomstig of is dat gewoon een nou gedeeld? Nou, het, we, we worden, het lijkt af en toe wel een battle met drones in de, in de lucht boven ja. het circuit afgelopen winter. Helemaal als het mooi weer is. Uh, maar af en toe maken we het maken we ook hetzelfde drone. Beelden beelden brengen we dan naar buiten af en toe, uh, maar je ziet heel veel beelden ook op, uh, op, op YouTube die, uh, ja, die eigenlijk illegaal gemaakt zijn. Maar goed, dat is nu wat lastig uh, om daar tegen te gaan, uh, als, het, uh, ja, als het weer het circuitie gebruikt, dus het, is het terrein, hè, dan, dan, dan is het weer wat makkelijker te handhaven, want dan mag het ook niet. Is de luchtruim dan afgesloten? Nee, dan is het niet afgesloten, maar je mag niet boven het publiek film, uh, vliegen. En als je dat wel doet, dan wordt je drone in beslag ja. genomen. Ja, die, dus, dat uh, hebben we al eens een keer gezien. Ja um, ik begint over die filmpjes, maar het pronkstuk is natuurlijk wel een Volker Wessels filmpje. Ja, dat is prachtig. Ja, het is natuurlijk ook geweldig wat die mannen gepresteerd hebben de afgelopen maanden. En uh, ja, dat, dat was natuurlijk wel altijd wel een beetje een geruststellende gedachte voor ons uh, toen we aan deze klus begonnen. En de krappe tijdspad die we hadden. Van, nou, weet je, we hebben het grootste bouwbedrijf van Nederland achter ons staan. Dus nou, ja, als één partij het voor elkaar moet krijgen, dan zei zij het wel. En uh, Volker Wessels heeft echt een fantastische job geleverd. En dat was natuurlijk ook technisch een behoorlijke uitdaging voor ons. Want het is uh, ja, Asfalteren is sowieso iets anders dan een, een snelweg asfalteren. En helemaal staan natuurlijk dan uh, ja, bochten in verkanting in liggen. En uh, tot een hellingshoek van 18 graden. Dat, ja, dat doen ze gewoon nooit in Nederland. En dan moet het ook nog eens een super glad zijn. Met speciaal asfalt. Dus daar is echt uh, heel veel uh, ja, uh, nou, bloed, zweet en tranen eigenlijk. Om, het zeggen, om dat gewoon goed voor elkaar te krijgen. Maar het is fantastisch gelukt en de baan ligt er ook echt geweldig bij. Ja, ik zag uh, van de week een stukje bij RTL. En daar reed een uh, reporter. Die uh, was helemaal lyrisch Maar hij kreeg toch een steentje op zijn voorraad Ja, maar dat, dat Moet dat ingereden worden? Nee, nee op zich lag er geen, lag er geen los grind op de, op, op, de, op de baan Maar kijk, we hebben nog steeds grindbakken op Zandvoort natuurlijk En het gebeurt natuurlijk wel eens, ook nu, met nieuw nieuwe afval, Dat er wel altijd een auto in gaat, mm -hmm. En je neemt er ook wel eens wat steentjes mee op de baan ja, En dan, uh, als je pech hebt, dan krijg je steenslag als Dat jij, blijf je uh, houden Ja, maar dat, dat hebben we altijd op het circuit En dat is niet alleen een probleem in Zandvoort Maar dat heb je op ieder circuit uh, en uh, komt dat voor? Dus, uh... de, de baan uh, ligt er. Nou zie ik een, een, een platliggend ei op een, uh, op een dijk staan. Als ik richting de circuit ja, ga. Ja. Komt dat ook af? Jazeker. Want dat wordt een paviljoen toch? Er <laughs> wordt een paviljoen inderdaad. Nee, dat komt zeker af. Uh, afgelopen week is daar weer heel veel gebeurd. En ik uh, verwacht dat dat begin april klaar is. Uh, dus nog ruim op tijd voor, uh, voor uh, 1, 2 en 3 mei. Nou, je ziet uh, in, in, in verschillende filmpjes uh, het circuit gebouwd worden, opgebouwd worden. Nou ja, de baan is, is, is klaar. Maar ik zie ook een heleboel gebouwen die er uh, moeten komen. Ja. Ja. Uh, aan de overkant van de Pitstraat bijvoorbeeld, ja. uh, nieuwe, nieuwe tijdelijke tribunes. Ja. Die gebouwen worden die vast? Of worden nee, nee, dat is allemaal gebouwen? tijdelijk. Alle ja, tribunes en alle zeg maar, hospitality units, ook de pedalclub van de minus, allemaal tijdelijke gebouwen, zijn dat. Uh, of paviljoens. Hmm. En die, uh, ja, die gaan allemaal in de maand april opgebouwd worden. En die worden na de Formule 1 weer uh, na de Grand Prix weer afgebroken. Dus, uh, ja. Maar omdat je nu uh, zeker daarna nog twee jaar Grand Prix hebt. Ja, maar je wil het ook niet het hele jaar door laten staan. Uh, het zijn natuurlijk toch uiteindelijk tijdelijke accommodaties... Mm -hmm. Uh, dus als je dat hier een jaar laat staan, helemaal met de elementen die je af en toe in Zandvoort hebt, ja, dan komt dat materiaal ook niet te goede. Uh, het moet natuurlijk wel ieder jaar spik en span uitzien. En ja, die verhuurbedrijven, uh, ja, die, ze moeten zoveel bouwen. Dat hebben ze ook de rest van het jaar natuurlijk nog wel op andere locaties nodig. Dus ja, het kan gewoon ook niet blijven staan. Nee, maar het wordt, uh, dat wordt voor dat ook gestaag? Ja, nou daar, daar zijn we nog niet echt mee begonnen. Dat dat, zeg je, dat zal allemaal vanaf nou, eind maart en april vooral. gebouwd worden. Ja. Ja, ja, dat zijn gewoon bouwproeven mm -hmm. die die, die paviljoens neerzetten. Um, de, pit. Ja, de pit, ik had begrepen dat die uh, verlengd moest worden of verbreed. Nee, Het is de, maar de, de pitboxen worden, die ja. worden dieper gemaakt eigenlijk, die waren 15 meter in lengte en die worden nu uh, 24 meter, er komt 9 meter bij. En dat is vast? Dat is vast, dat is vast. En dat, dat gedeelte is dus aangebouwd, dat is alleen nog niet afgewerkt. Uh, dat betekent dat de vloeren nog niet helemaal af zijn, de, de deuren zitten er nog niet helemaal in. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, we zijn zeg maar de oude boxen aan de voorzijde zijn nog gewoon wel te gebruiken. Dus we hebben vandaag de Final Four, de finale van het winterkampioenschap, de eerste officiële race op het nieuwe circuit. Uh, en al die pitboxen zijn gewoon in gebruik. En dat moet ook, want anders kunnen we geen pitstops houden met uh, een met 4 uur race. Nee, dat is uh, uh, logisch. van is wel een essentieel onderdeel van spelling. spelletje. <laughs> ja. Nou als je bij Crown kijkt dan zie je uh, in de pitbox. Wij hebben dubbele pitbox, heb ik begrepen. Want hier, er zit een, uh, geen muur tussen die twee rolluiken. Ja. Is dat breed genoeg? Ja, wordt ja dat is breed genoeg. Ja. Kijk, uh, circuits wereldwijd hebben. Er is geen standaard afmeting voor een pitbox. Dat varieert gewoon per circuit. Hmm. En uh, Je hebt ze, die zijn extreem breed. En je hebt ze, uh, die zijn uh, smaller. Uh, wij zijn niet eens, de, wat dat betreft, de smalste. Uh, die zijn nog op andere circuits, zou ik mij laten vertellen. Dus uh, nee, we kunnen met, zoals het nu wordt, kunnen wij goed, uh, goed uit de voeten. Zeker met die, uh, met die 9 meter erbij. Ja. Het is natuurlijk maar de vraag hoe dat allemaal een beetje opgebouwd wordt. Want ik heb het plattegrondje bekeken. Uh, die, die grote hospitality units van, van de teams. Waar gaan jullie die neerzetten? Die komen op uh, perok 2 te staan. Dus die komen... Uh, op, Onder het tunneltje door. door? Als je door de tunnel komt, dan, uh, dan kom je eigenlijk op het terrein waar die hospitality units komen te staan. Ja. En achter de pits is alleen auto's? Dat is alleen de, de, de, de team trucks eigenlijk. Okay. En, uh, en de pedalclub van de Formule 1, dus een vip paviljoen, Het mediacenter komt daar. En, uh, ja, dat, dat is eigenlijk uh, rond het pitsgebouw. De hospicelle op de andere grote parok. En natuurlijk staan er ook tribunes. Maar mm -hmm. uh, mensen die op de tribune zitten, die moeten door die nieuwe voetgangstunnel lopen. Om daar te komen. En uh, ja, zo is het uh, terrein uh, in gebruik. Uh, Eigenlijk is het vanaf dat je binnenkomt aan de Van Alvesstraat één groot feest. Er gaat van alles gebeuren. Ja. Weet je daar wat van? Of moet, ja, ik, dan nee, bij, zeker. moet ik dan bij de evenementen? Nee, nee, nee. nee. Er, er komt, er komt dat aan, de buiten, aan de buitenkant van het circuit, eh, er, maar over, bij het slotenmakersterrein nee. en parking C, eh, wat, wat we noemen het mm. zeg maar een terrein tussen Center Park en het circuit. Daar komt de fanzone en daar zijn allerlei activiteiten voor, voor de fans. Eh, denk aan <laughs> wielwisselspellen of race simulatoren, eh, merchandise stands, maar er komt ook een groot podium waar alle artiesten gaan optreden. Uh, nou, er is al behoorlijk wat van de lijn up prijs gegeven, nog niet alles, maar hè, nou, ja, de, de beste Nederlandse artiesten komen daar optreden, uh, ja. drie dagen lang. Uh, ja, dat gebeurt daar doorlopend en vanuit die fanzone kunnen mensen dan op een gegeven moment naar hun tribune gaan als er een kwalificatie of de race uiteindelijk uiteindelijk is. En ook na afloop kunnen ze weer even terug bij die fanzone om uh, daar even te blijven hangen. En uh, ja, daarna natuurlijk of naar huis te gaan of ergens in voet nog wat, uh, wat te, te gaan eten of drinken. Kun je nog een naam noemen van een artiest die nog niet genoemd is in de media? Of? Nou nee, dan had, het, het, dan zijn... had het al uh, begint geweest. Uh. <laughs> ja, de, de, de website voldoet daar ook wel in vind ik. Want je, als je er ja. dus op kijkt dan zie je die line-up en, en misschien komt nog. Dus het is wel, uh, wel te doen. Er komt ook een camping. Op de, op de op de driving race klopt een driving race van de golfbaan komt een camping inderdaad uh, en er komt ook nog een tweede camping overigens die komt bij het oude TCD terrein oh ja. uh, die wordt niet door ons als duskampieergordje maar door andere partij uh, maar inderdaad naast de circuit op de op de golfbaan of de driving race een uh, mooie camping nou we moeten het gaan zien ja um, Misschien een gewetensvraag, maar wat vind je van de commotie eromheen? Uh, uh, alles wat afgesloten en uh, hoop ja. Kijk, de hoop drukte over vergunningen. Kijk, daar heb je hem mee, mee te maken. Daar ontkomen we niet aan. En uh, het enige wat ik zou willen zeggen is van... Uh, en mensen die ja, daar problemen zien... Ja, probeer, probeer je uh, daarop in te stellen dat het gewoon. het is maar drie dagen uh, uh, Het is na drie dagen ook weer over. En de rest van het jaar zul je daar geen, geen last van hebben. Uh, en ja, weet je, dit, dit gebeurt natuurlijk vaker... In, in woonplaatsen waar grote activiteiten zijn. Het is niet nieuw? Nee, iemand uh, vertelde mij, uh, die, die, die, die, die sprak ik laatst, die, die komt uit het centrum van Den Bosch, die zegt ik heb dit ieder jaar een week als carnaval is. Dan yeah. uh, kan ik ook niet stad in of uit. Het wordt ook alles zit, afgesloten. Ja, het wordt ook alles afgesloten en hier is het drie dagen. Uh, en ja, ik hoop dat uh, ja, datgene, dat, nou ja, en daar ga ik ook vanuit, uh, gezien de reacties die ik wel hoor in Zandvoort uh, van mensen, uh, ja, vindt iedereen het ook een groot feest, heeft iedereen het voor over. Mocht je daar nou echt niet mee kunnen leven, nou misschien moet je dan uh, ja, je, huis, je, je, je huis verhuren en lekker een weekendje op vakantie gaan. Ja. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld wel een uh, beetje proefde uit de media. Dat is mensen die zeggen dan van ja, maar in het verleden hebben we ook allemaal Grand Prix gehad. Was de boel niet zo afgestoten als nu. Nee, nu Is het niet zijn, een beetje overdan. Nee, maar tijden zijn veranderd. Uh, kijk, uh, inderdaad, uh, 35 jaar geleden uh, konden mensen... Uh, ook veel dichter op de baan komen. En waar er veel minder veiligheidsvoorzieningen. Maar er zijn natuurlijk de afgelopen tientallen jaren zijn er verschillende incidenten geweest. Uh, hè, waar tijdens evenementen. Denk bijvoorbeeld aan het nou, geval in Duitsland met die mensen die in de tunnel verdrukt werden of, of wat dan ook. Ja. Ja, dus je moet aan allerlei voorzieningen moet je, worden de grenzen natuurlijk steeds verlegd. Hè? Hetzelfde geldt voor een aantal jaar geleden, toen mensen onderkoeld werden, geraakt op Dance Valley. Uh, nieuwe inzichten geven nieuwe regels. En ook meer beperkingen. En dat heeft ook ja, met betrekking. Ja. Tot, tot het uh... verkeersplan uh, heeft dat zin Ja, je hoort uh, uit, het, uit de omgeving van uh, de Grand Prix, de gemeente, uh, we moeten dit gewoon zo doen. We moeten er naar kijken ja. en we kunnen altijd aanpassingen doen het volgend jaar. En ja. ik denk dat je ook een beetje zo moet denken. Ja. Moet het nu... Ja. Nee, dat klopt. Uh, we moeten het nu doen. En uh, op papier ziet het er goed uit. Maar het moet ook in de praktijk gaan werken. En er zullen ongetwijfeld aanpassingen komen voor het tweede jaar. En, maar datzelfde hebben we nu op het circuit. Hè. We racen re, we nu uh, vandaag voor het eerst op de nieuwe baan. Mm. Uh, en op papier uh, zag alles er kloppend uit. En het meeste klopt ook. Maar er zijn toch... nu komen we in de praktijk achter een paar dingen. Zeggen van, nou, dat moeten we toch nog even aanpassen. Want dan gaat het nog beter functioneren. Ja, dat ja. zal je altijd hebben. Ik denk dat het uh, met, met zo'n evenement ook zo werkt ja. en dan praat je over een stukje uh, race, maar je praat ook over wat er allemaal omheen zit. Ja, ja. maar klopt. goed, ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat allemaal niet hebt opgebouwd, dat er nog wat hier inderdaad kleine kinderziektes in ja, zit. Klopt, en dit dat... is nu de periode om die eruit te halen. Ja, klopt, inderdaad. Daar is, de, daar is deze tijd nu voor. Ja. Nou, we gaan het uh, zien en beleven. Mooi. Uh, dit weekend uh, staat er al van alles te gebeuren op, uh, op het uh, circuit. De hark rijdt op de grond. rond. De hotelnacht heeft er wat activiteiten. Ja. Dus uh, er is al uh, beweging genoeg. Het gaat een uh, geweldig mooi weekend worden. Oké. Okay. Heerlijk bedankt. Zeker. Graag gedaan. Uh, prettige dank vakantie. Dat wordt voorlopig de laatste heb ik begrepen. <laughs> ja. En we spreken jullie de volgende keer. Dank Heel je wel. goed, dankjewel. Dankjewel. Yep. Okay.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 Ja, en dat was de inzending voor 2020 van IJsland voor het Songfestival. En Ben, ik weet, ik zal de titel van de song even uitspreken. Think About Things. Maar wie zingt het? Kan jij dat uitspreken? Geen idee, ik kan dat niet uitspreken. Probeer jij het maar. Daoi och Hebben magnio. Hebben ze wel gewonnen? Nee, dat is de inzending. Maar dat filmpje heb ik op internet gezien. Het is echt een heel leuk filmpje. En... Het is ook favoriet bij de diverse landen. Ik zou zeggen tegen, de, tegen iedereen kijken ze naar dat filmpje. Ja. Uh, wij gaan het hebben uh, over 100 jaar geleden. Ron Versteegen <laughs> en Nelly Lemmers zijn aangeschoven. Welkom. Uh, 100 jaar geleden vond men dat er een katholieke school in Zandvoort moest komen. en Dat kwam uit, uit de kerk om het zo maar te zeggen. Dus die werd ook achter de kerk gebouwd. Um, heel veel zandvoortes zijn daar uh, uh, de katholieke tak is daar begonnen Zeker. met de uh, school uiteindelijk uh, was hij te klein en is er uh, linksachter nu LDC stuk een aparte school gebouwd met uh, iets van zes lokalen en daarnaast was de Hanni Schaft dat was altijd wel mooi want daar kon je mee vechten als het afgelopen was want dat was de protestante tak uh, 100 jaar geleden openbaar, openbaar ja. Uh, we zijn nu uh, 100 jaar verder 25 jaar geleden was er ook een reunie. Uh, komt dat bij jullie weg? Of bij de school weg dat er een reunie komt? Um, nou ja, bij school... Ja. Nou, jij zit daar op die school. Ja, ik, ik werk er twintig mm -hmm. jaar. Dus die 25 jaar heb ik niet meegemaakt. Ik weet wel dat mijn man Harry is geweest. Want die heeft dan natuurlijk ook... Een hele serie Lemmens heb daar op school Absoluut gezeten. Absoluut allemaal. En dat is zo leuk. Want dat, ik heb een boek gevonden een, uh, in het magazijn. Een inschrijfboek waar de ouders dus hun kind konden inschrijven. Echt van de jaren 50, uh, ligt daar. En daar staan dus al de Lemmensen in. Um, nou ja, burgemeester Engelbert-Staat. ja 42 ja, ja, ja, ja. En... Uh, maar, ja, 100 jaar, dat ga je natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Dat is, uh, um, dat is natuurlijk logisch dat we een reunie gaan houden. En uh, onze huidige directeur, die zit er pas twee jaar, dus... Ja, zij kent natuurlijk weinig oude mm. leerlingen, oude leerkrachten, dus... Ik ben met haar gaan zitten en, uh, nou, we zijn... Uh, um, zij ze hebben voor de kinderen op school natuurlijk een feestweek georganiseerd, maar... Een reunie hoort daar natuurlijk bij. Dat is, uh, dat is eigenlijk wel iets, iets logisch, toch? Mm -hmm. Ja, ik heb uh, ooit een artikel geschreven over uh, het ontstaan van een uh, van school. Dat meen je niet. En waar is dat? Uh, dat heb je in de krant gestaan, heel lang geleden. Ja, in, ja. Uh, heb je dat nog? Dat heb ik nog, ja. Oh, dat zou ik in, wel willen Inleveren. Ja, nou, dat zou ik ja. Ja. leuk vinden, ja. En uh, dat is eigenlijk ontstaan inderdaad uh, natuurlijk vanuit de kerk. Maar ja, uh, ze moesten natuurlijk wel uh, daar een vergunning voor hebben. Je mocht toen niet zomaar uh, lesgeven. En uh, het is een heel leuk verhaal. Ik zal je dat, uh, ja. dat toesturen. Ik weet het niet meer precies waar het exact over ging, maar uh, het heeft nog wat strubbelingen gehad om het uh, zover te laten komen tot de Maria School. Oké. Okay. Ja, We en het ik. Is, uh, door doorzitting is dat uh, uiteindelijk van de grond gekomen. Want jij hebt zelf niet op de Maria School gezeten? Nee, ik heb op de Van heuven gezeten. Welke? Okay. De Van heuven Dat is openbaar. Nu... ja dat is inmiddels de, dat duinroos. Is nu de duinroos oh de duinroos ja, ja. Juist. maar dat met heet stekkie, het nu nog geen duinroos met in de ja die ken ik wel ja, ja. ja, ja. ik wist niet ja, ja, dat die dat stand... dat zo heette ja, ja. ja. oké okay. ja. Bron. ook van de Mariënschool? ook van de Mariënschool. Ja, een paar jaar na mij geloof ik uh, ik denk twee jaar ja kom een beetje uh, dichterbij oké okay. uh, het, het comité is uh, uh, druk bezig uh, Facebook ontploft onderhand van allerlei oude foto's waar je jezelf, broers en zusters allemaal <lacht> tegen kan komen. Bij <lacht> mij ook natuurlijk. Ja, en kunt tekken natuurlijk. <lacht> ja, ja en kunt tekken. Die namen invullen. Ja. ja. ja. Er, wordt, er wordt veel gevraagd van, ken je de namen nog? En dan zie je de reacties en binnen no time is die hele foto gevuld. Ja, is dat, uh, beheren jullie dat? Nee, wij beheren uh, eigenlijk niks. Alleen het platform uh, hebben we dan op, op Facebook gezet. Hmm? En iedereen gevraagd om, uh, om daar uh, zowel mogelijk uh, te, te taggen en foto's te plaatsen en dat soort dingen. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Sterker nog, uh, uh, ook uit oude archieven worden nog foto's naar boven gehaald van, uh, van oudere jaren. Dus ja, hoe meer mensen het weten, hoe beter. Ja. Uh, nou, uh, kon je ook inschrijven? Loopt nou, je kan je niet inschrijven. Op dit moment nog niet. De inschrijving die loopt is van een School in Brabant volgens mij. <laughs> dus dat moet je echt goed in de gaten houden. En geen hey, geld overmaken. Nee. dat is echt niet de bedoeling. Maar dat, oh, uh... misschien moet je dat door eens erbij zetten dus dan. We nog. gaan nu nog een stuk plaatsen erover. Dat is op uh, schoolbank.nl. Het is toch wel fraai dat het ja. precies hetzelfde is. Ja, maar ik zei dat, zei, dat is natuurlijk in Limburg en Brabant. Elk dorp heeft een Maria ja. Een En En Jozefschool was ja. het vroeger. En ja. Toevallig de, die... en de Ja, precies. En toevallig dit jaar dan ook een 100-jarige reunie. Dus ja, als mensen gaan zoeken erop, dan komen ze er. Ja, als je Marie is gehonderd, ja, dan kom je dus bij de verkeerde uit. Dat kan. Ja, Maar onze directeur krijgt... heeft nu bij schoolbank.nl een advertentie van onze school geplaatst. Okay. Dat heeft ze deze week gedaan. En uh, als het goed is, krijgen die mensen die lid zijn van schoolbank krijgen daar een mail over. En er waren er iets van 200, zei ze. Maar dus, uh, nou, ik best kan, veel op, op. kan me voorstellen dat het niet iedereen is van lid is van schoolbank.nl. Nee. Nee, maar goed, geen inschrijving. inschrijving komt nog. Want je wilt natuurlijk wel weten hoeveel er ongeveer uh, komen. Ja, nou, gelet op de hoeveelheid mensen die zich tot nu toe al hebben ingeschreven. En verwachten dat het misschien maar de helft is van de mensen die het überhaupt weten. Gaan we wel een inschrijving doen om te weten hoeveel mensen er ongeveer ja, komen. Want, Voor de catering. Dat is, dat is toch wel belangrijk om te weten. Hoe ga je dat doen? Dan uh, komt er een website. Uh, uiteraard kom je dat hier een keer doen. Een week of drie van tevoren. Uh, in de krant. Ja, daar komt ook een artikel in de krant. Klopt. Ja. Um, we, nu kan je dus inderdaad uh, op de Facebook zeggen... Van, uh, of je wel of niet geïnteresseerd bent... Mm -hmm. En wij dachten in eerste instantie dat gaan we dus niet doen. Uh, het kost niks. Je kan gewoon van 1 tot 5 binnenlopen. Uh, de drank en de hapjes worden verzorgd door de, de bar die daar zit. Uh, tegen, uh, zeg maar, iedereen betaalt gewoon wat hij zelf nuttigt. Um, maar het is natuurlijk wel zo, voor die mensen komen er 200 of komen er 600 mensen. Dat is wel even een verschil. Dus nu hebben we uh, uh, gisteren besproken dat we een, een e-mailadres hebben we, um, met de bedoeling dat de mensen daar even een mailtje naar sturen um, of ze komen. En ook uh, wat heel fijn is om dan te weten in welk jaar ze van de groep 8 of de 6e klas afgegaan zijn. want. Um, wij willen namelijk in elk lokaal zeg maar, een blok van 20 jaar bij elkaar laten komen. Okay. Anders zoek je je eigen, denk van ja, waar zijn nu mijn klasgenoten? Dus aan elke deur komt een groot pamflet van uh, welke jaren in, dat, in die klas zeg maar, verzamelen. Daarbij komt, loopt er een, een officiële uh, reuniefotograaf rond. En die vindt het ook wel fijn dat, uh, dat het een beetje ja, ja, ja. bij elkaar zit. Dus die heeft een bocht in zijn hand van die jaargangen mogen met mij mee. Die gaan naar de gymzalen en ja, ja, ja, ja. daar wordt dan een, weer een nieuwe klasfoto gemaakt. Dus daarom willen we ook een beetje weten van, uh, nou ja, weet je, het komt natuurlijk niet op 50 mensen. Dat, dat, maar wel zijn het er 200 of zijn het er 600 of worden het er 1000. Dat is natuurlijk ja. wel een 100 jaar. Dat is natuurlijk dat al een is risico. Even, ja. Dus daarom heb ik gezegd, we hebben nu een e-mailadres. E dat zetten we op Facebook, dat zetten dat we in de krant. Op... Ik heb het, ik kan het je... Ja, doe maar. Ja, oké. Okay. Dat is Zandvoort 100jaar.gmail.com um, Mariaschoolzandvoort. Ja, Zandvoort 100 jaar at at gmail.com En dat is allemaal aan elkaar? Dat is punt, allemaal eh, aan elkaar, gewoon kleine letters ja, van ons. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat, uh, dat wordt ook nog gepubliceerd op, op Facebook. Ja. wordt vandaag nog gepubliceerd op Facebook. Ja. Ja. Net als ik zei, hij ontploft van de foto's. En, ja. dus, en dat is inderdaad ook leuk. Um, mensen, dus spit even in je oude dozen oude foto's. Uh, ja, vooral die echt die oude zwart-wit, dat vinden wij gewoon heel leuk um, ja, om, om die mensen. Um... Nou, ik heb naar aanleiding van dat artikel wat ik geschreven heb, heb ik diverse uh, oude klassenfoto's uh, gekregen uit de uh, ja, jaren oh, 30 leuk. zelfs en de jaren 50 nog een aantal. Dat is onder, onder andere van de familie Biesenbergen in, uh, in Canada. ja, ja. <laughs> En die zal ik je ja, leuk. gaan toesturen. Ik zal het eerst even vragen en ook even vertellen, omdat ja, er ik. een uh, ja, reunie ja, komt. Ja, ja. Want dat vinden ze natuurlijk altijd wel erg leuk. Ja. Dan heb ik meteen een, een vraag. Ja. Uh, ze hadden het er wel eens over. Over het Ja. Waar komt het nou precies vandaan? Want nou, dan ik... gaan we het geruchten. Dat er een pastoor was die... Ik Want ik moet zeggen, ik had het nog nooit gehoord dat ik hier ja. kwam wonen. Nee? Dat is echt iets van hier. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, Ik zou het echt niet weten als een ja. Ja. Ja. het naam jij. En het was ook een scheldnaam. Ja. Ja, ja. Ja. Nog, ja. Nog ja, nog steeds. Nog steeds. Ja. Nou, wordt een ja. beetje geuze naam nou. Maar ja. ik ah, vond het zo'n ja. aparte ja. naam. En ik heb er heel lang naar gezocht. En ik kon het niet echt helemaal goed terugvinden. Behalve dan dat het vermoedelijk was omdat er een pastoor hier ooit een keer iets gedaan heeft of iets... Kan je niet terug naar uh, uh, de pastoren en dat je uiteindelijk dan de product tegenkomt? Ja, maar ik, daar, daar had ik allemaal geen toegang toe. Dat zat allemaal niet online. Okay. Ik kan het niet en de ervinden. pastorie hangt... Uh... Of in de kerk hangen al die pastoors toch? Ja, nou, dat, dus, dat, is, dus, dat gaat niet zo ver terug. Hoor. Dat is echt een. Uh, ja, zit het niet? Zo, oud oh, dacht ik. Ik vind het echt een hele aparte uh, ja. naam. En, uh, maar misschien is het nog terug te vinden in archieven. Van uh, is op Gensel een gegeven moment een hele cd geweest, weet je, van Zandvoort. Misschien dat daarin staat. Ja. Ik kan die niet vinden. Nou, als jij... Zal het eens aan Marcel mij vragen. Dat is wel een kat. In, die die ja. zit ook inderdaad het, met babbelwagen. die vond het zo'n ja. ja. aparte. Ja. Nou, het was, Ja. Het is nu hoor, Het is hoor. Dus geen scheldnaam uh, meer. Ja. Maar daar hadden ze het al regelmatig uh, over. En, maar, het, uh, het, het, maar niemand het, kon me dat echt... Op nee, maar gescheel. het is inderdaad een gerucht dat het een, uh, een pastoor was. En ik ah. heb het ook niet helder gekregen. Nee. nee. Ja. nee het is heel onduidelijk. Ah, er komen nog wel achter. Misschien komt het wel naar boven nu. Ja, misschien. Dat zou de ontknoping zijn van de Maria Ja, ja. Okay. Wat is er allemaal te doen op zo'n dag? Uh, Behalve nou, bijklessen en nou, geef je dit nog en weet je van meneer Flanken nog? Dat is het enige, bent. Het is de bedoeling dat je van tussen 1 en 5 kom je binnen. En dan zoek je je klasgenoten op. En uh, we gaan niet dingen organiseren om te doen. Het is echt dat je gewoon elkaar ziet, ontmoet, uh, praat. Um, en als het leuk is ga je met de hele groep daarna door op in en wat eten. Of uh, je spreekt nog wat anders af. Maar we gaan niet dingen zeggen van nou we gaan... Iets organiseren om, uh, wat er wel ligt, we leggen daar de oude foto's in die we nog ja, hebben. Dat, uh, je, dat dus je wel dingen ja, kunt zien. Ja, ah, je kunt zeggen, dat is een meet and greet. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Je ja. wordt driftig met uh, vingers ja. op jouw papiertje ja, geweest, dus je ja. moet nog ja. iets vertellen. Uh, wat wij heel leuk zouden vinden is om uh, musicals te hebben van uh, afscheid van groep 8 op CD-ROM. Want we hebben natuurlijk allemaal die geboren in de klas ja. en um, die kunnen we dan afdraaien. Van de laatste jaren is dat natuurlijk. Nou ja, ik denk niet van jouw tijd. Heb jij nog een? Uh... Ik heb geen musical gedaan. Nee, nou ja, ik denk het ook niet. Maar zeg Maar dat is dan een aankondiging van vroeger. Oké, okay, de laatste twintig jaar zal het zijn. Nou, dat is wel leuk om, uh, om door te draaien. Natuurlijk. En er zijn natuurlijk die op videoband, zullen ze er ook nog wel zijn, maar ja, die moet je dan op CD-ROM hebben. Uh, maar als je die hebt, um, en we mogen die lenen, wil je dan die even op de Marieschool afgeven? Of, um, nou ja, bij mij, diegene die mij kent of Ron kent, dan, uh, dan kunnen we zorgen dat we dan die avond in elke klas, zeg maar, een, um, een oude musical afdraaien. Dat is ook ja, dat leuk. Zijn dat ze alleen maar een videoband hebben. Ja, dat is het probleem, want daar kunnen we niks mee. Ja, nou, ik, er niet ik zie de een een video recorder op Ja, want ik weet dat jij uh, dat doet. Ja, ja. Dus dan ja. gaan de videobanden naar Cor. Ja, precies. En Cor maakt daar een keurig cd ja. van. Voor, uh, ja. Er zijn natuurlijk ja. een heleboel uh, um, ouders die filmpjes gemaakt hebben en niet alleen uh, de musical uh, mogen die ook ingeleverd ja, worden? Dat kan ook. Ja, dat zijn... ook leuk van, van feesten en partijen en uh, kerst schoolraadjes. Schoolraadjes. of kerstfeest of Sinterklaasfeest nee, of projecten, wat, uh, op, school. Ja, ja, op, projecten films, op school 16 mm films. Ja, ja, ja, ja. Ook dat alles hebben we Dus cool. ja, video alles alles. Ja, ja. Maar ja. het moet wel heel erg goed aangegeven worden wat is van wie. Nou, dat is waar. Ja. Want ik heb in het verleden wel eens dingen gedigitaliseerd en uh, ja, er kwamen ineens mensen met allemaal bandjes ja, en er staat helemaal niet op voor wie dat is en dan komt iemand ja, dat ophalen weer en, en maar die komt dan rechtstreeks naar mij en dan ja. neemt wel wat mee en maar die neemt dan de verkeerde mee. En ja. Maar we, het, we kunnen het hier afspreken dat uh, als er toch mensen bandjes uh, inleveren bij jullie, dat jullie even noteren wie en wat ja. en dan ja. gaat het naar Cor, zodat Cor dat uh, kan digitaliseren. En dan uh, lijkt het me heel leuk om daar gewoon is te zien wat er in die tijd gebeurd is. Uh, in onze tijd zullen dat foto's zijn, maar de, de filmtijd uh, heeft hele leuke filmpjes. Dus je kan er echt wat, uh, wat aan doen. Ook de musicals zijn leuk om te zien. Dus prima zo. Uh, wij gaan het zien. Nog even de, uh, de, de, het adres. Maria School Zandvoort, 100 jaar. ...apenstraatje gmail.com, daar kan je je nu al opgeven... ...maar wordt nog gepubliceerd, komt in de krant. Ja, komt een artikel in de krant. En dan is het de hele uh, 16e mei gezellig op school. Ja, 16 mei hebben we nog niet gezegd. De nee, daarom. Ja, daarom. Ja, ja. Je hebt wel de ja. tijd gezet, van 2 uh, van tot 5. E, 1 tot 5. Van 1 e, tot 5, is iedereen welkom. Ja. Ja. Geef je even op, zodat uh, de catering uh, eraan kan werken... ...met hoeveel mensen er ongeveer komen. Dat is het, dat is het. Ik dankjewel wel. en uh, kom nog eens terug als het bijna zover is. Leuk. Ja? Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Het was Edward Sharp met het nummer Home en inmiddels is aan tafel aangeschoven, onze laatste gast van vandaag, dat is Aad van Koningshoven. Uh, welkom. Ik vond een heel leuk artikeltje op het internet en dat zal ik even een klein stukje uit voorlezen. Als joegie van 11 was Aad al vroeg langs het circuit te vinden en zag Sterling Moss in zijn Van Wal winnen in 1958 en toen was hij verkocht. In 1967 kon hij zijn eerste racefoto's nog achter het hek maken met een geleende camera. En bij de raceschool van Daan Constance van de Formule V op zaterdagochtend leerde Aad van dichtbij de racewagens er scherp op te krijgen. En toen ontspoorde die hele hobby van jou in een... Passie van ongekende vorm. Dat klopt helemaal. En uh, die passie heb ik om kunnen zetten in, in werk. Ja. <laughs> ik ben een grafisch ontwerper, fotograaf, de straat, noem maar op. Ja, want maar, ik heb begrepen dat je behalve foto's maak je ook tekeningen van. Ja, uh, en onder andere de poster die er heel veel rond hangt, heb ik ook mogen maken. Dus dankzij Hilly. Ja. Het begon eigenlijk in november eigenlijk, afgelopen jaar dat ik daar toevallig met Hilly in contact kwam met een vriend van uh, Dick Algra, ook een, uit Zandvoort. En uh, dat zijn vrouw is Kitty, Kitty Warnawa, van het uh, Sissybeeld, ja. En die moest dan een replica uh, borstbeeld maken. We hadden, hadden we het daarover. En ik wist niet dat Dick het al met Hilly over gehad had... dat ik Formule 1 uh, 45 jaar gefotografeerd heb op Zandvoort, zeg maar. Ja. <laughs> en uh, zo kwam het aan de orde van uh, die, die, die, die bij de antieke foto's eigenlijk. En, uh, toen zei ik van nou, ik heb vanaf 67 tot en met uh, 85 eigenlijk uh, allerlei materiaal uniek, dat uniek is. Want ik ben nooit als persfotograaf actief geweest. Want ik, ik zat al bij, bij KSM, een uh, reclamebureau, en had ik als klant Firestone. Dus ik kon, kon mijn eigen advertentiefoto's maken mm. van uh, Jochen Rindt, onder andere, noem maar op. En dus zodoende eigenlijk heb ik toch kans gekregen om een perskaart te krijgen. Dat was destijds van, van Gelder. Dat was de perschef. Toen van SO geloof ik dat hij zat in de Vijverhut. Nou, naar veel gedoe. <laughs> dat gaat allemaal niet zo Toen ging dat nog, met een beetje, een beetje aanhouden. Maar toen een uh, lokale ja, krant. Want ja, dus. je, je noemt de Vijverhut, ja, ik kwam daar als, als, als jochie altijd daar helpen op zondag. Ja. Om er dichtbij te zijn. En uh, ja, dat was natuurlijk ook... Uh, Formule 1 uh, was er dan regelmatig. Er zaten al die coureurs daar, maar in die tijd... Ja. Hè, want ik was toen dan uh, 13, 14... Wist ik helemaal niet wie wie was. Maar ze zaten er wel allemaal. Ja, dat Tot de de hele uh, vijver het af. Liep, liep jij daar met je boekje om handtekeningen te jagen? Nee joh, dat deed ik helemaal <laughs> niet. Ik om te bedienen. <laughs> <laughs> ik liep dan in de bediening. Ja, je bent de zoveelste die iets bijverdiende. En het uh, ja, nou, hele zandvoort wel gedaan. Ja. Ja. Maar eigenlijk is het uh, wel grappig... Dat je nooit een beroepsfotograaf voor de race bent geworden. Uh, nee, dat klopt. Het een... is eigenlijk dus meer een, in wat Cor ook zegt, een, echt een passie geworden. Ja, uit de hand gelopen passie. Ja, uit de hand gelopen hobby. Ja. Ja, maar eigenlijk... maar je, je noemt wel twee bedrijven op. Hè. Firestone en SO. Dat zijn toch uh, ja. voor het circuit in die tijd essentiële Precies. bedrijven geweest. Ja, gelukkig wel. En uh, dat was ook dan uh, toen ik de reclame dan inging. En ook fotograaf. Was later ben ik nog in de fotozaak een aantal jaren geweest, en dan moest je zelfs om de pasfoto's te mogen maken de fotovakschool -foto hebben. Mm -hmm. Dat heb ik er ook maar tussendoor gedaan. <laughs> en dus dan, uh... maar eigenlijk, uh, mijn fotografie is heel breed. Eigenlijk, dus dat is, uh... gaat hier alleen over auto's. Nee, auto's en vliegtuigen, dat, dat is dat is mijn passie nog steeds. En dat, uh... ja. Dat breidt zich uit met, met productfotografie en dat soort dingen meer. En ik, ik werk nog steeds. Ik ben wel uh, al, al zeven jaar met pensioen zo ja. wat. Maar dat... Hoeveel foto's heb jij in die tijd gemaakt? Nou, ik heb, ben, was de tel, tel kwijt, want ik ben helemaal niet zo'n administrateur. <laughs> dus, uh, en heel grappig eigenlijk, want uh, toen Hilly erover begon over die Formule 1 en dat, dat die, die jaren 70, 80 nu aan de orde zijn dit jaar in die tentoonstelling kreeg ik die kans natuurlijk uh, voorgeschoteld, nou die heb ik meteen gegrepen om da daar mee te mogen werken want die foto's van mij zijn uniek want die heb ik nooit gepubliceerd uh, dus dat is uh, ik verkocht er wel eens wat maar, het, maar het, uh, de verkoop van foto's die ik bij Daan Constans, eigenlijk bij de Formule 4 school was op zaterdagochtend, dus middags van maken met mm -hmm. re, zijn renschool. Dus ik maakte er een foto's en de week erop verkocht ik die foto's aan die coureurs to be. Yeah, en zo ben ik, heb ik het eigenlijk bij elkaar gescharreld, uh, die eerste camera die, die ik dan later ook kon kopen. Het leuke is, die camera die heb ik ook. Straks daar staan, de waar ik mee begonnen ben. Die heb ik ook weer doorverkocht. Okay. En ik heb hem weer terug terug ge, nee, teruggevonden. Nee. Oh. nee, degene die hem heeft, die kreeg ik ook al uh, nou, van die tijd. En, uh, en mocht ik mocht hem inderdaad lenen. Dus, dat, uh, nou, en dus, en dus, dus wat het leuke is, vind ik ook. Dus van het hele exposeren en, en van die tentoonstelling en wat er ook georganiseerd wordt. Dat ik kwam ik ook in contact met nog meer enthousiastelingen in de, in de Formule 1. En, want wat er ook getoond wordt, ben ik niet alleen, gelukkig. Het is een hele lijst. Ja, het is een hele lijst. En, en ik, ik, ik waren er toch even een paar noemen. Dus, Jazeker. Dus er dat, dus, dat komt een hele mooie F1 3D experience, heet dat. Die is gewoon door Stefan de Groot. En die maakt digitaal... Hele spectaculaire dingen van oude films. Hij breidt ze aan elkaar op een hele spe spectaculaire manier. Dat is prachtig om te zien. Dat, dat zal. ben ik ook heel benieuwd naar hoe dat wordt. Ik heb al stukjes gezien. En dat vond ik al heel gaaf natuurlijk. Want het, het, die oude beelden. En het is verbluffend hoe, hoe, hoe vaak die, die, die dingen er nog uitzien. Die 16 mm films die waren... Perfect, van van, van scherp, dat, dat is mooi. En er komen dus een aantal trapauto's van Ferry, Ferry verbrugge Maar de, die twee die die in in bij mijn foto's gekoppeld zijn, dat zijn geen trapauto's. Dat zijn de die zijn twee meter groot. En er zit een motortje in en die zijn fantastisch nagebouwde Lotus' is dat En er komt geloof ik nog een Maserati bij. En dan heb je nog uh, nou, de, de Magic Moments of Formule 1, dus Chris, Chris Gottharders. Dus toen uh, dus zei zeg maar, de opvolgende generatie fotografie, die, uh, die heeft ook nog een, een heel aantal foto's hangen daar. En, en het overzicht van 48 tot 85, en daarbij ook nog de... De foto's van de Zandvoortjes tijdens de Grand Prix dagen. Want het was natuurlijk gaaf dat die auto's door de straat reden. en mensen bij, bij, bij Garage Davids die auto's de binnen mochten duwen. Nou, mocht je hem aanraken, dat was fantastisch. En er zijn ook hele mooie foto's van. De, en die zijn weer samengesteld door Jan Broertjes. Jan Bart Broertjes. En, uh, dat is eigenlijk de curator, Jan. En Rob Petersen. Rob Petersen is de oude speaker van het circuit. Dus uh, wel, wel bekend in Zandvoort, maar. Niet bij iedereen. En uh, ja, zijn stem hoor je ook nog, ik nog gal, galmen door, door de duinen, dus bij ja. alle races. Heel enthousiast. En dan komt de Namak, dat, dat is, dat is uh, door Dick Die heeft een aantal modellen bij elkaar gescharreld. En dat is, het is ook heel mooi. Dat is een algemene, van de algemene, de, de miniatuurautoclub is dat. Dat zijn hele mooie modelletjes. Die komen er ook. En dan, gelukkig, komen er nog meer bij. Dus de buitenexpositie die op de boulevard staat. Die wordt door de vrienden van de Hark verzorgd, dit keer. Maar ik had het mazzel dat ik dus uh, Kees Koning nog kent van de Hark. En, die, en ik, heb studeer, ik wacht dus die foto's leveren. Dus die, daar heb ik nog een buitenexpositie ook bij. Dus dat is helemaal uh, te gek. En, dan, en, en nu zijn we heel druk met die opbouw bezig. En dat is dus, uh, na de eerste week is het al zover gevorderd. Het is, het is fantastisch. En dat en is eigenlijk, dat, dat wil ik echt nog... Uh, Even noemen die, die, die, die groep vrijwilligers. Dat is fantastisch. Dat is een hele groep vrijwilligers van stichting Zandvoorts Zandvoort Museum. Nou, zonder die gouden handjes dan uh, komt dat niet tot stand in zo'n korte tijd hoor. Bij elke wisseling van tentoonstelling in het Zandvoorts Museum zie ik de complete verbouwing plaatsvinden. Fantastisch. En nu, en ook, is weer. Fantastisch. Ja, nu, nu ook, ook weer. weer. Ja, nee, er is een, hele, een, een klein zaaltje gebouwd voor die 3D experience met je films. Dat is een beetje afgescheiden voor een kleine groep. Want er komt ook geluid in. En je moet, je moet geen brullende... Ik vind het prachtig om brullen. Door het brullen. hele museum. het hele museum hebben. Maar ja, ja, ja. dat is op die manier dat timmer is even in elkaar. Dat, ja. is, dat is gewoon fantastisch dus. En die... Uh, ja, en, en dat, dan, dan, dat fotografeerde van mij, dus dat, dat, ja, dat, dat, wat ik eigenlijk wil laten zien daar, is eigenlijk, of wat ik laat zien. Dus eigenlijk ook de ontwikkeling in de Formule 1, want die auto's van toen en van nu, dat is niet meer te vergelijken. Ja, de Sharknose is. Ja, shark dus, uh... ah, dat is fantastisch. Nou, maar... Fantastisch. Het grappige van die Sharknose was, dat heb ik ook aan Erik Wijs gevraagd, die werd vernietigd omdat men niet wilde dat de uh, kennis van die Sharknows naar andere teams ging. Oh, dat dat, ja, is dat, dat verbaast me nee. ook niks. Nee. Dat, dat, dat gebeurt nu eigenlijk. Maar dat is het nu toch ook. Ze kijken bij elkaar. Uh, uh, je ziet wel eens ja. dat iemand toch even kijkt naar uh, hoe, de, hoe de auto naast met elkaar is. in zit. de fotografie, er lopen nu jongens rond langs de baan. Die zijn in dienst van, van het team. En die lopen alleen maar details te fotograferen onderweg. Als hij bijvoorbeeld geraakt is, dan weten zij welk stukje de stuk is. En wat die auto... ...eventueel te wachten staat. En dat is, dat er, die informatie is er dus bij. Dat is fantastisch gewoon. Het sluit een beetje aan op... Uh, ...wat Erik Wijs vertelt. Ja. Vroeger stond, uh, stond jij uh, uh, drie meter naast de baan met een sigaret in mond en auto te fotograferen. Dat, dat gelukte niet, uh, maar het uh, <laughs> was levensgevaarlijk eigenlijk. Het was levensgevaarlijk, ja. maar en het was wel. Nu gaaf. De, uh, de veiligheid op het circuit is ook anders, ja. maar ook de fotografie is anders. Ja, totaal. Je, je fotografeerde een auto, of die ja. nou bij Kooimans of bij uh, waar dan ook eruit ging. En nu hoor ik je zeggen dat er uh, wordt gefotografeerd op details ja. om er iets mee te doen. Precies, dat is ook zo. En, en in die fotografie. Ik, dan nu, ja, ik had een klein lensje 50 mm ik weet niet of de mensen dat wat zegt maar dan moet je die auto bijna, als je hem vol in beeld wil hebben tot bijna 3 meter laten komen ja. en dan stond toch wel uh, zo'n ding hoor, met open uitlaten en geen oordopjes <laughs> want die matra's wil ik geen oordopjes in doen ik heb gelukkig nog steeds goede oren maar dat was een geluid als die langs die gefakendeel kwam en zo gillende dingen die Ferrari's ook, dat is... Ja. En dan, ja, nu, nu is het en draaien aan de lens en je haalt hem dichtbij hoe, ja hoe daarom, dichtbij je hem wil hebben. precies en daar heb ik gelukkig ook aan mee mogen werken, want ik ben bij Canon terechtgekomen, in Europa. En toen was ik eigenlijk helemaal uh, voor heel Europa verantwoordelijk voor de professionele fotografie. En met die kennis van die fotografen, heb ik dus eigenlijk die, die camera's van de FF, nieuwe F1, zeg maar, dat werd later, dat, dat werd een, automa een semi automaten zeg maar. En dat ging over in, in de bekende EOS-serie. Dus dat, dat was eigenlijk de totale ommezwaai. In de, ja, in de fotografie, in de fotografie met, met autofocus en dat soort dingen meer. Het is, het is eigenlijk, die, die foto's of die camera's is zo mooi geworden. Het is technisch bijna niet mogelijk om een slechter te maken. Maar ik zeg altijd, foto die, die wordt in je hoofd gemaakt. Je bedenkt hem en dan moet je de mazzel hebben dat het... Dat, dat beeld voorbij komt en dan moet je op tijd op de knop drukken dus dat is... Is, het, is het nu een stuk makkelijker voor je geworden want in de tijd van de roodjes moest wel. je heel voorzichtig zijn want roodje op is roodje op ja, en, en, en nu dit... maak je gewoon 100 foto's en je gooit de 99 weg ik, ons ben en, en je, je, je ja, doet er een kaartje in kaart, je, je gaat er nog 100 maken ja gewoon, en ik was vrij, ja, ik begon dus, dus nou, ik heb bij elkaar geschalleld en uh, verdiend dus ik als ik nu naar het kijk, want mevrouw zegt: Goh, die rommel toch een keertje weg. Ik ben blij dat ik het niet nee. gedaan heb, die negatieve. Nee, nee, nee gelukkig. <laughs> maar dat had, dat, dat had ik, van, ik van een Grand Prix drie rolletjes. Dus honderd foto's. Je, ja, fotogra je, hele weg. je fotografeerde Lauda. Oké, okay, dan heb je een actie en, een, en nog eentje misschien in de pits. En dan had je Lauda en, dan, en zo. Je maakte geen 10, 12, ik althans niet. Als je een persfotograaf bent, is het wat anders. Ja. Die, die heeft 40 rolletjes bij zich en dan, die gaat lekker door. Maar ja. digitaal is het tegenwoordig, uh, en dat vind ik leuk, want in 1992 kwam ik eigenlijk weer terug bekennen vandaan, dus in Nederland langs de baan, zeg maar. <laughs> en, uh, en dan hoor je bij elkaar, zonder ik weer te fotograferen, dan hoor je. Ik ja. denk, wat, wat je die nou te doen, joh? Die, die maakt zes foto's van één auto om er ja. mee scherp te hebben, en ik maak er gewoon steeds zeg, maar één. Want die eerste is toch altijd de beste die je hebben En wat daarna komt, als er wat gebeurt is het leuk dat het erop staat. Maar ik, ik, heb, ben, ik heb nooit gestaan om, foto, om uh, ongelukken te fotograferen. Wat is, Probeer je dat nog steeds iets? te doen, die ene foto te maken? Of ben je nog ook steeds? Mee, van prrrt. Nee hoor, nee, gewoon, ik heb die motor die nooit gebruikt. En gebruik het eigenlijk nog niet. Hij staat wel op high dat als er iets gebeurt dat je de vinger vast kan houden. Mm -hmm. maar, nee hoor. Nou, je, je ziet de foto in je hoofd en die maak je ja. ook gelijk. In het begin maakte ik wel meer foto's. Mm. Omdat het makkelijk was. En dan zocht, maar dan kwam je thuis en denk je, ik heb vijf dezelfde ja. Gewoon een rondje acht. Als die, auto, die auto's die rijden. Je kan soms met een krijtje in de bocht. Kon je vroeger al ja, Hier daar, moet zetten. Ik... Dat, dat is de apex. En daar komt ie. Dat moet je scherp hebben. Maar tegenwoordig ja. Het is eigenlijk makkelijker geworden. En, en ja. En, dus dat, uh, en, en dat digitale spul. is natuurlijk ontzettend mooi. En dat is... Uh, ik ben ook over, maar ook pas een jaar of twaalf, dat ik digitaal fotografeer. Dus dan... Uh, ja. En ik, ik heb Jan Lammers nog gefotografeerd op Le Mans. Dus met Dia's. <laughs> en die staan ook in zijn boek, onder andere. En, uh, maar als ik dus digitale foto's die andere fotografen gemaakt heb, daarna kijken met een loop kijk, dan wint die Dia toch nog. Maar dat is, dat, dat is alweer tien jaar terug. Tegenwoordig niet meer. De, tegenwoordig is er digitale is er helemaal. Gezien de tijd moeten we uh, dit gesprek gaan afronden. Ja. Maar er is nog wel even gezegd dat aanstaande vrijdag de opening is van uh, de Magic Moments. Klopt. En uh, we hadden onder heel veel foto's van jou. Uh, daarna ja. is het museum gewoon de... uh, tot na de Grand Prix... Uh, tot 17 mei. Tot 17 mei is hij de, de zichtbaar. Precies. In het Santos Museum En de openingstijden staan op de, uh, de website van website. het uh, museum. En dan wil ik nog, nog twee mensen bedanken ja? als mag. Thomas, Thomas Bakker en Erik Konings. Die, die hebben de, de printwerk verzorgd allemaal. Dus dat, uh, okay, nou dat, de... dat, dat is ook een techniek. Gewoon, ik was liever in een donkere kamer bezig. <laughs> maar, maar digitaal is natuurlijk ja, dat... uh, alles mogelijk. Dus ja. Aard, ontzettend bedankt voor de uitleg. Heel graag ik zie gedaan. We uh, vrijdag terug. Precies. En, en dan gaan wij genieten van een heleboel mooi werk. Dus alle Zandvoorters die kunnen die tentoonstelling gaan bekijken. Tot 17 mei in het ja. Zandvoort Museum. En, gelijk... en op de boulevard. En op de boulevard. Een open lucht. Nu hangt daar nog uh, Sissy. En dat worden keurige werken uh, gesponsord yep. door de Hark. Door de Vier. Voor mooie van foto's. Precies, ja. Dank je wel. Heel fijn, dan dan graag, graag gedaan. We gaan de agenda, -kor. Ja, want uh, we hebben niet zoveel tijd meer. Um... 8 maart is er DS yes in Zandvoort met Joke Bruis in Theater de Krocht. En de aanvang is daarvan om half drie. Waarvan wel vermeld? Uitverkocht? Het is al uitverkocht. Nee, het is uitverkocht. Oh, kijk. kijk eens aan. Uh, op 15 maart is er het laatste zandkraampje van de Recreade. Want het bestuur van de Recreade heeft in de meest recente bestuursvergadering officieel besloten stichting Recreade op te heffen na 52 jaar. Nou, er is dus een laatste zandkraampje in uh, Theater de Krocht. En dat is om 1 uur en dat is tot 4 uur. En ik heb er uh, 15 maart bij staan, als datum. En het is een leuk onderwerp om dat een keer te bespreken hier in Goedemorgen Zandvoort. Ja, kom langs en vertel uh, volgende week zou ik zeggen. Classic Concert is ook op de 15e maart. Strijkers Trio Alta Corda, residentieorkest. Protestantse kerk, zoals gebruikelijk. Om drie uur wordt er begonnen, maar de kerk is open om half drie en de toegang is vijf euro. En voor meer informatie www.classicconcerts.nl nou, Op 21 maart is de Schellingen Club weer aanwezig in Zandvoort in Theater de Krocht. En dat is aanvang om twee uur middags. En de toegang is gratis. En de Schellingen Club is een club van mensen die niet meer op de Schelling wonen, maar waar wel woonden. Zijn er Zandvoorters? Uh, er zitten een paar Zandvoorters in het bestuur. Oh leuk. Uh, nou, omwille van de tijd stoppen we. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.